6 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Goedenavond. Zometeen in het NOS Radio 1 Journaal bellen we met de politie. Want er is nieuws over de vermiste jongens. Dat nieuws hoort u van Renate Evers in het NOS Journaal. De politie begint vanavond een nieuwe zoektocht naar de twee jongens uit Zeis die sinds maandag worden vermist. Er wordt gezocht in het Bunderbos bij Elslo in Limburg... naar aanleiding van een tip. Over die tip doet de politie verder geen mededelingen. De vader van de kinderen werd gisteren gevonden in het bos bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd. Elslo ligt in de buurt van Beek, waar de vader maandag nog heeft getankt.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 Staatssecretaris Dijksma gaat de uitvoer van Nederlands babymelkpoeder naar China aanpakken. Chinezen kopen hier grote partijen melkpoeder op, waardoor de schappen in de winkels vaak leeg zijn en Nederlandse ouders grijpen dan mis. De voedselwareautoriteit zoekt uit wie er achter het opkopen zitten. En Staatssecretaris Dijksma maakt afspraken met Peking.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 Sommige buurtbewoners zeggen dat ze de politie hebben ingelicht over verdachte activiteiten in het huis, maar de politie spreekt dat tegen. De drie broers die worden verdacht van de ontvoering en gevangenhouding worden later vandaag voorgeleid. Vicepremier Asscher wil niet speculeren over de uitgestoken hand van de VVD in de illegale kwestie. Asscher reageerde op het bericht dat bronnen binnen de VVD zeggen dat er nog te praten valt over het strafbaar stellen van illegaliteit als PvdA-leider Samsom dat wil. Samsom ligt onder vuur vanwege de kwestie. Vicepremier Asscher en de ministers Kamp en Blok reageerden na afloop van de ministerraad eensgezind.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 Het wordt moeilijker voor buitenlanders om Groot-Brittannië binnen te komen. De immigratieregels worden een stuk strenger. Dat heeft de regering bekendgemaakt tijdens de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Koningin Elisabeth las voor dat er een nieuwe wet komt en die regelt dat er alleen mensen binnenkomen die een bijdrage leveren aan de Britse maatschappij. My government will bring forward a bill that further reforms Britain's immigration system. The bill will ensure that this country attracts people. Who will and those who will not. Ferrari gaat minder luxe sportwagens produceren. Het Italiaanse bedrijf zegt dat dat bedoeld is om het merk exclusief te houden... en niet vanwege een teruglopende vraag. Ferrari wil jaarlijks niet meer dan 7000 auto's afleveren. En daardoor loopt de productie met 1 tot 2 procent terug. De autofabrikant zegt tot nu toe weinig last te hebben van de crisis. Het weer, veel bewolking, vanavond buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht valt van tijd tot tijd regen. Morgen overdag wordt het droog en klaart het op. In de middag is het 14 tot 16 graden en er staat een vrij stevige zuidwestenwind. Kees is bij de ANWB. Kees, lang weekend, aanrijdingen en wegwerkzaamheden. Ingrediënten lijkt mij zo voor een forse avondspit. Voor een knap drukke avondspits, Bert. 300 kilometer, daar zitten we nog steeds ruim boven. Um, de grootste drukte heeft te maken met de afsluiting van de A27. En die is terug te vinden op de A2 van zuid naar noord. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de A58 tussen Breda en Tilburg en op de A59. Um, de lange files en de bijzonderheden. De A2 Eindhoven-Utrecht, 13 kilometer tussen de afrits in Michelsgestel en Stadbommel. Een ongeluk op de A12, daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk ook in Europoort op de A15 vanuit Rotterdam. Bij de Botlektunnel staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijders vanwege de problemen met de A27, oftewel de weekendafsluiting van de A27 via Rotterdam. Die komen in de file tussen Breda-Noord en Zevenbergsenhoek 6 kilometer. Op de A17 daardoor tussen Roosendaal en Dordrecht 7 kilometer... bij knooppunt Klaverpolder. Op de A59, dus de omrijroute via Den Bosch... richting Den Bosch 24 kilometer tussen Waspik en knooppunt Empel. En aan de andere kant, vanaf Os naar het knooppunt Zonzeel... voor dat knooppunt 7 kilometer. Is het hartstikke druk op de weg, maar morgenochtend zal het stil zijn. Hemelvaartdag. En veel mensen doen dan aan douwtrappen, Maar hoe trap je douw? De tips tegen half 7.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 De productie van melkpoeder gaat omhoog. Kan dat ook? Gaan we zo eens vragen aan de fabrikanten. Julian en Ruben zijn nog steeds zoek. Gisternacht al hebben honderd militairen urenlang gezocht. Geen vergeefse moeite, ook al vonden ze niks. De politie kan nu een bepaald gebied uitsluiten... en daarom kunnen ze hun energie richten op andere gebieden in het onderzoek. In een van die gebieden is een bos bij Elslo in Limburg. Daar wordt straks opnieuw gezocht. Bernard Jens is van de politie Midden-Nederland. Waarom gaat u daar zoeken? Ja, we hebben aanwijzingen en informatie binnengekregen. Uh, en ik kan niks zeggen over de inhoud van die informatie. Maar uh, die is wel dusdanig dat wij het van belang vinden om daar nu te gaan zoeken. Is dat de enige plek waar gezocht wordt? Ja, dat is op dit moment, uh, op dit moment de enige plek. Wij wachten nog even op de komst uh, van de mariniers die daarin gespecialiseerd zijn. En ik schat in dat we zo rond een uur kwart voor acht, acht uur het gebied ingaan. Ja, want de zoektocht in Doren, die was afgelopen nacht. Er waren ook in de loop van de dag allerlei geruchten dat er in Baren gezocht zou worden. Of Barneveld, sorry. Nee, Barneveld klopt wat u ja. zegt. Uh, nee, maar daar is heel even een zeg maar, lokale tip binnengekomen. En daar heeft de wijkagent met een aantal collega's even gezocht in een bosje. Uh, maar daar, uh, daar, daar, wij denken niet dat dat enige connectie met elkaar heeft. Nee, u kunt niks zeggen over de inhoud van de tip, begrijp ik. Uh, maar heeft dat wel iets te maken met het uh, Amber Alert uh, van vannacht? Nee, het heeft te maken met uh, dat uh, mensen ons toch uh, weten te vinden met uh, goede informatie. En uh, ja, die informatie gaan we nu verifiëren. En hopen dat we uiteindelijk uh, de kinderen kunnen aantreffen. En ik kan er nog aan toevoegen dat uh, we ook de beelden van het tankstation... waar uh, deze meneer nog heeft getankt uh, maandagavond om kwart over tien... die hebben laten opwaarderen. En uh, daar blijkt dat op dat moment de kinderen nog in de auto zaten. Ja, opwaarderen betekent dat u ze helemaal uitvergroot... en de korreltjes zo wegwerkt dat ook daadwerkelijk iets te zien is. Inderdaad, we hebben specialisten naar het beeld laten kijken. En die hebben het voor elkaar gekregen dat uh, nou ja, het te zien is dat de kinderen nog in de auto zitten. Ja. Heeft u hoop dat die jongens levend gevonden worden? Ik blijf altijd hoop houden zolang ze niet hebben aangetroffen. Ja. Um, nou ja, de, de, de discussie over het Amber Alert, die wordt nog uh, gevoerd. Wordt die ook uh, vandaag nog gevoerd? Want het gaat er vooral over van dat het wat later uit is gegaan dan het moment dat de vader gevonden is. Ja, ik, ik hoor de discussie inderdaad ook overal. Wat ons betreft uh, hebben we niks te verbergen. Wij gaan aan het eind van de rit evalueren. En dan gaan we eens goed kijken. Is het nou wel of niet uh, te laat verzonden? Uh, op dit moment focussen we ons echt op het terugvinden van de kinderen. En later gaan we kijken hoe het zit met het ja, en Gaat u dan ook kijken naar van hoe het was met uh, dit gezin? Weet u daar al iets meer van? Vader en moeder gescheiden? Ja, we hebben inmiddels wel een beter beeld uh, wat, uh, wat de omstandigheden waren tussen vader en moeder. Uh, maar daar kan ik op dit moment inhoudelijk helemaal niks over zeggen. Maar we hebben wel een redelijk beeld daarvan op dit moment. U gaat vanaf acht uur zoeken? We gaan vanaf acht uur zoeken en laten we hopen met elkaar dat we de kinderen in goede gezondheid uh, aantreffen. Ik help het u hopen. Meneer Jens, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Staatssecretaris Dijksma gaat de illegale export van babymelkpoeder naar China aanpakken. Bij de Nederlandse voetbal, Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, komt een speciaal team dat opkopers die het poeder verschepen in kaart moet gaan brengen. Nederlandse klanten hoeven niet bang te zijn dat er geen babymelkpoeder meer te krijgen is, want de productie wordt opgevoerd. Tenminste, dat heeft staatssecretaris Dijksma afgesproken met de producenten. Ik denk dat het belangrijk is dat we samen met de producenten van babymelkpoeder en ook met de supermarkten voor moeten zorgen dat als Nederlandse ouders babymelkpoeder willen kopen van hun keuze, dat ze dat ook gewoon kunnen. Philip de Ouden is de directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Goedenavond. Goedenavond. Klanten hoeven zich dus geen zorgen te maken? Er is uh, voldoende melkpoeder op de Nederlandse markt, dat sowieso. Productiecapaciteit wordt uh, waar beschikbaar ingezet voor de Nederlandse markt. Uh, en dat is de laatste maanden al gebeurd... Uh, ja. waar fabrikanten nieuwe productiecapaciteit kunnen, kunnen inzetten en opbouwen... dan zal dat ook voor de Nederlandse markt uh, worden ingezet. Ja, dat klinkt al een stuk minder hard dan de staatssecretaris het formuleert. Nou, dat betekent dat er geen tekort zal zijn aan uh, babymelkpoeder in Nederland... en dat Nederlandse ouders... Van, uh, van zuigelingen en baby's uh, hun kinderen de juiste voeding kunnen geven. Ja, maar de staatssecretaris zei van de productie kan echt absoluut omhoog... maar ik hoor u daar een paar kommetjes zetten. Nee, daar zet ik helemaal geen kommetjes bij. Dat is precies wat we de staatssecretaris hebben gezegd. Er is de laatste maanden 50% meer product in Nederland afgezet, waarvan veel is weggelekt. Maar de, die productie is allemaal geleverd voor de Nederlandse markt. En zo wordt er ook productiecapaciteit vrijgemaakt om in, voor de Nederlandse markt te blijven leveren en te blijven produceren. Ja, en het enige probleem ja? dat we hebben is dat waar het in het schap komt, het sneller weglekt dan we het neer kunnen zetten. Ja, ja, want daar hebben we die restricties. Eén pak uh, melkpoeder uh, per persoon. Uh, Houden klanten zich daar ook een beetje aan? Nou, daar houden supermarkten en klanten zich zoveel mogelijk aan. Uh, vooral de supermarkten handhaven dat. Dat is vervelend en voor de supermarkten en voor de klanten. En vandaar dat we ook erg blij zijn dat de staatssecretaris ook haar medewerking heeft toegezegd... om te kijken of we die opkopers en die uh, illegale import in China, of we daar uh, een, uh, een eind aan kunnen maken. Ja, want uh, met name jonge ouders uh, zijn nogal uh, bezorgd. In die zin van, ja, je bent toch een beetje gewend aan uh, één merk. Uh, en dat is met name voor die kwetsbare ja, darmpjes van baby's... is het toch wel van belang dat je elke keer hetzelfde merk uh, gaat kopen. Dat zijn wij allemaal met u eens. En daar wordt ook alle inspanning op gezet dat als de klant in de supermarkt komt... dat hij het merk uh, en het product waar de klant naar zoekt, dat dat beschikbaar is. Ja, en dan even de andere kant van het, uh, van het verhaal. Ja, het is een vrije markt. Uh, iedereen mag natuurlijk kopen uh, wat hij wil. Kan je dat überhaupt be beïnvloeden? Wat wij kunnen beïnvloeden is het volgende. Het, het is legaal om uh, hier te kopen... Het is zelfs legaal om het uh, bij elkaar te brengen en in een container te zetten en het op een schip te zetten richting China. Maar het is niet legaal uh, om het in China uh, in te voeren. En dat heeft twee redenen. Uh, het etiket, er staat geen Chinees op. En het nee. tweede is dus het product heeft een andere samenstelling dan uh, vereist is in China. En fabrikanten die hun product op die manier zien weglekken, lopen nog een extra risico, want ze hebben geen enkele controle over die supply chain, die keten, om de voedselveiligheid van die producten te waarborgen. Dus eh, wat wij kunnen willen doen, is beter die handel in kaart brengen en samen met de VWA kijken of we daar toch beperkingen aan kunnen opleggen. Ja, de VWA is de voedsel- en warenautoriteit. En eigenlijk is het ook gewoon in uw belang, zegt u, want anders kunt u nog grote boetes van de Chinese autoriteiten tegemoet zien ook. Nou, dat is, dat is niet eens zozeer het geval. Uh, wij maken uitstekende producten. Uh, fabrikanten hebben een reputatie hoog te houden bij de Nederlandse consument... maar ook bij de Chinese consument ja. en bij de Chinese autoriteiten. En uh, daar gaat het ons om. Uh, vooral om de Nederlandse consument van de juiste producten te kunnen voorzien. Meneer Den Oude, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Gaan we naar Hollandspoor, dat is in Den Haag. Want um, november vorig jaar werd daar de 17-jarige Rishi doodgeschoten door een agent. Maar vandaag is besloten door het Openbaar Ministerie om de agent te vervolgen. Sabril is al de hele middag in de buurt en op het station. zoals we hebben deze uitzending de advocaat van de familie uh, gehoord. Maar wie we nog niet hebben gehoord, dat zijn de vrienden. En die hebben destijds behoorlijk wat actie gevoerd om aandacht te vragen voor Rishi. Ja, dat klopt. En die hebben uh, ook gereageerd uh, via een heuze woordvoerder. Ongeveer een half uur geleden kwam Paul de Jong uh, het perron op het station opgelopen. Uh, keurig in pak. Uh, maar hij is wel betrokken hoor, deze Paul de Jong. Want hij omschrijft zichzelf als een kennis van Ricci En hij is bevriend met de echte vrienden van de doodgeschoten jongen. En uh, dus, zoals ik al zei, erg betrokken. Um, hij is hier veel geweest, uh, ook in de tijd uh, dat de schoten geklonken... Hebben. Dus daarom is het voor hem ook een beladen plek, deze, dit station. Ja, um, woorden schieten eigenlijk tekort. Het is een plek met heel veel herinneringen. En uh, het voert weer helemaal terug naar, uh, naar dat moment jaar, uh, waarbij je een, een, een bloemenzee aantrof, een, een, een monument, een, een, ja, een herinnering aan een plek waar iets, uh, ja, iets verschrikkelijks is gebeurd. Een, een zaak die alleen maar uh, verliezers kent en, uh, en waar we vandaag weer een nieuwe ontwikkeling in uh, meekrijgen. Ja, want vandaag een nieuw hoofdstuk. Agent gaat vervolgd worden. Hoe hebben de vrienden daarop gereageerd? Ja, uh, toch wel met, met opluchting. In die zin dat, uh, dat, dat de zaak sowieso een vervolg uh, krijgt. In ieder geval in deze vorm. Uh, maar goed, tegelijkertijd ook wel, wel enige terughoudendheid. Omdat uh, ja, nu in ieder geval het ook aan de rechter is om uiteindelijk een uitspraak te, te doen. En uh, dus ja, dat, dat wil je ook niet, uh, niet verstoren. Maar aan de, dit is wel een hele belangrijke stap. Want wat voor die vrienden wel duidelijk was, is dat, uh, dat er veel vragen zijn. Dat er dingen fout zijn gegaan. En als je het hebt over die schuldvraag, ja, zoals we zeiden... Daar hebben Sommige mensen ook wel een mening over. Anderen zijn er iets terughoudender in. Maar goed, daar zal uiteindelijk uh, de, de rechtbank uitspraak over moeten doen. Ik zie wel dat het nieuws u raakt als ik zo met u praat en naar u kijk. Ja, natuurlijk. Dat, ja, dat doet veel met je. En dat zal voorlopig nog wel even duren, inderdaad. Maar ja, goed. Met altijd wel uh, de hoop op een goede, goede afloop uiteindelijk. Ja, en wanneer precies de rechtszaak plaats zal vinden, dat is nog niet duidelijk. Dat kan nog wel even duren, zo melden. Ook de advocaat van de familie eerder deze uitzending. Maar zo bril was dat vanuit Den Haag. Kees Kwaks. Ook in Den Haag zit het hoofdkantoor van de ANWB. Kees, normaal zo rond kwart over zes begint die avondspits een beetje af te lopen. Hoe is dat vanavond ja, het geval? Het begint ook wel af te lopen, maar niet overal. In de Randstad wordt het allemaal wel wat minder. We zijn van 325 teruggezakt naar 280. Maar het gaat allemaal traag. Um, voor een deel voor, wordt dat veroorzaakt door nieuwe aanrijdingen. Maar omdat het merendeel van de files in het zuiden staat... en die aanwijsbaar zijn toe te schrijven aan die afgesloten A27... gaat het allemaal veel langer duren dan normaal vanavond. De langste files is er maar even uitlichtend. En die hebben dan voor het merendeel te maken met die A27. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 11 kilometer tussen sint michiels Gestel en Zandbommel. De A12 daarna richting Utrecht. Een ongeluk bij Nieuwebrug. Er zijn twee rijstroken dicht. En 7 kilometer file vanaf Gouda. Dat gaat nog wel een uurtje duren voordat die rijstroken daar weer open kunnen. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 5 kilometer, de linker rijstrook is dicht. De A59 vanaf Knopende Zonzeel naar Den Bosch... tussen Waspik en knooppunt Embol over 20 kilometer. Na een uitgebreid onderzoek dat niet beperkt bleef tot België... had het Brussels pakket vandaag nieuws over de diamantroof... die in februari werd gepleegd op de luchthaven Zaventem. Ze zijn gepakt. De daders van de spectaculaire diamantroof... ruim twee maanden geleden op de Brusselse luchthaven Zaventem. De overvallers reden door een gat in de omheining... naar een waardetransportwagen van Brinks... Ze dwongen de medewerkers de deuren van de wagen te openen... en gingen er vandoor met 120 koffertjes vol diamanten... ter waarde van 50 miljoen dollar. De Belgische politie is er zeker van dat het vandaag om de daders gaat. Gisteren is er in Frankrijk iemand opgepakt van Franse nationaliteit... die ervan verdacht wordt een van de daders te zijn van de overval. Het gaat om iemand met een zwaarrechtelijk verleden in Frankrijk... en momenteel wordt zijn uitlevering aan ons land gevraagd. In Zwitserland zijn gisteren zes personen opgepakt. En in België zijn deze ochtend door 250 politieambtenaren, waarvan 200 van de federale gerechtelijke politie en 50 van de speciale eenheden, een aantal huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in de Brusselse regio. Hierbij zijn 24 personen opgepakt. Een tiental van die personen was reeds gekend in het Brusselse criminele milieu. De daders zijn tussen de 30 en de 50 jaar oud. Het nieuws sloeg destijds in als een bom. Politie en Parket zoeken met man en macht... naar de acht daders van een stoutmoedige overval... gisteravond op de luchthaven van Zaventem. Iedereen vroeg zich af hoe dit kon gebeuren. Ook de woordvoerder van Antwerp World Diamond Center was stom verbaasd. We zijn met evenveel verstomming geslagen als... Uh... Alle mensen die ik vandaag aan de telefoon heb van internationale pers... of ze nu vanuit Nederland komen, België, Japan, China, de Verenigde Staten... ik heb iedereen aan de lijn en iedereen vertelt mij dezelfde vraag... en het enige dat ik kan zeggen is, ik ben even verbaasd. Een deel van de buit is teruggevonden. In Zwitserland zijn er diamanten teruggevonden... en er is gebleken dat inderdaad een aantal van die diamanten... effectief van de roofoverval afkomstig is in België tot nu toe... maar dat is volop lopende momenteel... zijn er voornamelijk grote geldsommen in beslag genomen. Bijdrage was dat van onze buitenland. Redactie. U hoorde Aleid Steenman. Telefoon en internet die lagen een de groot deel van de dag vandaag uit in Syrië. En het is ons na heel veel proberen en eh, pogingen... toch gelukt om contact te krijgen met Zander van Horen. Die is namelijk in Damaskus. Zonder eerst maar eventjes over de oorzaak. Eh, waarom geen telefoon? Waarom geen internet? Um, dat weet hier officieel niemand. Terwijl ik je maar even waarschuw. Want uh, terwijl je uh, mij introduceerde, viel je twee keer weg. Dus die telefoonlijnen zijn nog altijd niet op het best. Ik hoop dat het uh, goed genoeg is. Maar uh, officieel heet het dan <coughs> dat er een kabel. Ja, goed dat je ons gewaarschuwd hebt. Officieel heet het dat... Denk ja, ik, ja ga, ga, praat maar rustig verder. Dat er een, een, een internetkabel uh, doorgesneden was, maar uh, als je uh, wat verder zoekt, dan kom je erachter dat het hetzelfde uh, het geval lijkt te zijn als uh, een tijdje geleden, toen ook het hele internet eruit was. En dat was toen echt een geval van uh, de knop, zeg maar, die is omgezet. Dat zou erop kunnen duiden dat het Syris-leger met een offensief begonnen is en inderdaad Hoor ik wel ontploffingen en zie ik nu ook ten westen of ten oosten van Damascus zwarte rook uit een van de buitenwijken komen, maar een grootschalig offensief hier in Damascus in elk geval niet vandaag. Nee, nou ben je terug in uh, Damascus uh, sinds een volgens mij uh, een aantal maanden vorig jaar in ieder geval was je er ook. November, ja kort ja, laat. Wat, wat is er veranderd? Uh, de beveiliging is heel erg veel uh, scherper geworden uh, tussen de Libanese grens en Damascus. Een stuk van uh, enkele tientallen kilometers. Acht controlepunten van het uh, Syrisch leger. Waar uh, bij elk controlepuntje wel een paar mensen ziet uh, die uh, alle bagage uit de auto moeten halen en dergelijke. En in de stad zie je heel veel meer gebouwen dan vier maanden geleden. Tonnen, wallen zijn afgeschermd van de openbare weg. Er zijn natuurlijk inmiddels uh, aanslagen gepleegd in het centrum van Damascus. Um, weer uh, meer zorg is over de veiligheid. Maar... Hey, nou ja, ik wou zeggen, je valt nu wel een aantal keren achter elkaar uh, uh, weg. Maar uh, als ik het goed uh, uh, begrijp, dan laat ik het even samenvatten... zodat we het uh, helemaal helder op het netvlies hebben. De stad is wel veranderd, er zijn veel meer beschermingsconstructies... omdat er veel meer aanslagen uh, zijn uh, gepleegd de afgelopen maanden... sinds jij daar dus was in november uh, uh, vorig jaar. Uh, merk je ook iets van meer spanning uh, op, op straat? Komen mensen nog op straat? En ze komen in het centrum van Damascus juist heel veel op straat. Omdat heel veel mensen in de loop van de tijd vanuit de buitenwijken naar het centrum zijn verhuisd. Dus daar heb je heuse files uh, die er ontstaan. En zag je ook, ik ben, uh, toen het internet het weer bleek te doen opeens na een afwezigheid van uh, bijna 24 uur... Uh, keek ik even naar buiten en zag je ja, iedereen op zijn mobiele telefoon kijken. Want ja, uh, een, een tijd natuurlijk hebben ze gehad... dat ze niet uh, makkelijk konden uh, uh, informeren hoe het met hun familieleden was... die op andere plekken in Syrië woonden. Stel je eens voor in Nederland 24 uur zonder internet... en dan is Nederland nog niet eens een land dat geteisterd wordt door een burgeroorlog. Dus je kunt je er iets bij voorstellen. Ja, maar in het centrum is het dus druk. Terwijl er in die buitenwijken, en dat is uh, helaas niet veranderd in de afgelopen maanden... Flink gebombardeerd wordt door het Syrische leger. Sander van der Horen, we horen de komende dagen, als het internet het houdt en de telefoonverbinding, meer van jou en reportages van jouw hand. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Geschreven in 1973. Het is postuum uitgebracht in 1992 in die bekende Songs of Freedom Box. Iron Lion Zion, oftewel de IJzeren Leeuw van het Beloofde Land. Moet ik hem nog afkondigen? Bob Marley was dat. Ach, dit stemt mens vrolijk. Morgenochtend, hemelvaartsdag. Dan gaat natuurmennend Nederland weer vroeg uit de veren voor een oud-Hollandse traditie: Dou Frans Kartijns is boswachter bij Oosterwijk, en ervaren dauwtrapper. Goeie avond. Ik wou morgen al meteen zeggen. Ja, je wou een goede ochtend zeggen. Ja, ja dat, dat wou ik, de, ik meteen al zeggen. Ja. <laughs> zeg, wat houdt dat nou precies in? Want we hebben het heel vaak ja. over dauwtrappen, maar uh, wat is dauwtrappen? Ja, het is in de loop van de tijden is het enorm veranderd. Uh, het, het Heidensfeest, wat vroeger was om... Zeg maar de meimaand welkom te heten. En krachten op te doen, uh, trappelend in het gras, uh, morgens om drie uur. Die zijn al uh, zo lang voorbij. We gaan in wat christelijke tijden gaan we, zeg maar, uh, het veld in. Dat dus morgens wel toch een uur of zeven of zes. Hè, wanneer de zon in ieder geval al uh, een beetje op is, uh, het veld ingaan. En dan, dan beleef ik toch wel weer dat, ja, dat moment van een, een mooie overgang van, van, van de nacht naar de ochtend. Eh, alles ontwaakt een beetje, eh, vogels die beginnen te fluiten, plantjes als een zonnetje een beetje gaat schijnen. Dan gaan eh, de bloemetjes openstaan en dan krijg je het ook een behoorlijke kick van. Dus in die zin is dat, dat, dat, dat gevoel van eh, lekker uh, je eigen fit voelen uh, en, en dan krachten opdoen, dat is wel gebleven. Ja, en je kan natuurlijk ook uh, nog wat dieren zien, uh, herten uh, neem ik zo ja. aan, en een andere beesten. Want die laten nou, zich daar nog en zien, die en... zijn minder schuw. Ja, precies. Nou, reën, die zijn dan inderdaad nog bezig met uh, ja, de ochtend nog uh, zeg maar, lekker van het verse plantenmateriaal te eten. Met een beetje dauw erop vind ik ook altijd wel lekker, want daar hebben we meteen drinken bij. De dassen zijn net op terug weg naar huis, als je in een gebied zit waar dassen uh, dan, dan wonen. En dat is natuurlijk erg leuk, want uh, pa en ma en das nemen dan nog wat stroom mee om het bed op te schudden, om overdag weer lekker te slapen. Ja, je hebt meer kans. Hè? Het is wat rustiger uh, van, van een menselijk geluid. En, en ja, je moet maar eens een keer meegaan, dan zul je het zelf bemerken. Omdat er nog niet zoveel menselijke geluiden zijn, hoor je die natuurgeluiden nog drie keer zo versterkt. Dat, dus dat versterkt is dan, hè? Ja, ja. Ja, nou, wij, wij ja. staan ook wel eens vroeg op hier bij, uh, bij Radio 1. En dan horen we het uh, ook. Want we zitten op zich wel uh, mooi hier in, in Hilversum. Maar, ja. maar de dauwtrappen heeft dat niet ook een beetje met de, de Maria maand te, uh, te maken? Ja, de hemelvaartdag was eigenlijk in feite in, in, inderdaad de dag waarop gedouwd werd in het verleden. Eh, om om, de, om het mei eh, gebeuren, zeg maar, omhelzen. Maar ook inderdaad in het katholieke eh, zeg maar Nederland. Dan werd de, de. de nou, zeg maar de, de, de traditie is dan om naar Maria Capelle te trekken, s morgens heel vroeg. Dat kan ook met, uh, met fanfares of met kleine bandjes vooraf zijn, want dat gebeurt ook wel eens. En blaasorchestjes meegaan. Maar ook mensen zelf die naar, uh, hè, in Brabant van alle kanten uittrekken. Zij, bijvoorbeeld naar de bos toe, naar de Grote Sint-Jan, yeah. naar de, de Maria Kapel. Dus dat gebeurt ook wel. We combineren toch wel een klein beetje dat verhaal. Nou, dat, dat doen we bij natuurmensen natuurlijk niet, want wij gaan vooral het veld in. En van de natuur genieten. Precies, de vogels uh, gaan ja. spotten. Nou, um, ik, ik zou zeggen, morgenochtend weer, hè, vogels. Nu, nu maar even stil. Ja, precies. Zo. Ook lekker rustig trouwens. Veel plezier en dank wel voor het Dankj gesprek. Dank je wel hoor. Joost Eertmans, Joost, ga je morgenochtend ook lekker douw trappen in de krimpende water of zo? Ik, dat is op zich vlakbij, Bert. Ik was het niet van plan, nee. Zeker, maar na deze reportage denk ik dat ik het ook niet doe. Dus, uh, nee? Maar, nee, dat heeft me niet over de streep getrokken. kan, kan ik niet zeggen. Uh, Bert, we gaan het over andere zaken hebben. Uh, iets wat niet legaal is, namelijk illegaliteit. Uh, er is onrust, dat weet je zelf ook wel in de PvdA. Wou je iets zeggen? Nee, ik, ik, ik ben benieuwd naar jouw stelling vervolgens, want uh, Juist, daar nou, komt altijd een stelling uit. Daar komt iets uit voort. Het punt is namelijk, die PvdA houdt zijn poot wel stevig. Alleen de VVD niet meer. Het, is, het lijkt inmiddels op dat de PvdA het punt liever wil overeind wil houden dan de VVD. Want die zeggen, laten we nog eens over praten en uitgestoken handzus en zo. Het lijkt erop dat ze, dat ze daarmee wisselgeld voor uh, Frans Wekers uh, willen in, uh, inleggen om uh, zijn positie te redden. Dat lijkt het op, maar we weten dat niet zeker. In ieder geval vind ik het absoluut een slecht plan. Het lijkt mij weer een nieuw dramaatje voor de VVD te worden als, uh, als ze op opnieuw uh, water bij de wijn uh, moeten gaan doen. Mijn stelling uh, is de VVD moet haar poot stijf houden... in zaken de illegale kwestie. Ik leg het zo uit. En bij ons is uh, de heer Toon Geenen, voorzitter van de jonge socialisten. Val ik al bij mij oneens. Zal niet zo verbazen. En Chris Alberts, onze huisagent, uh, huis, uh, wil ik zeggen. Nee, het is onze huisdocent. Uh, maar ook een agent in politieke kwesties. En u kunt ook meepraten hoor. Op 0800 1121. De gratis lijn hier bij Avondspits. Het opinieprogramma van Radio 1. U kent het wel. Hashtag eens mag ook. Hashtag oneens. Wat vind jij Bert? Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind dat ze eigenlijk alle twee... ...een poot moeten houden. Nee, ze moeten er gewoon hm. samen uitkomen. Dat vind ik. Nou, dat is wel heel correct. Dat dat ja. Dat is heel, ook heel netjes. Nou, ja. Met hemelvaart in gedachten is dat misschien ook wel een, ja. een mooi, mooi uitgangspunt voor jou, Bert. Ik zou zeggen, tot straks ook jij, Bert, in Avondspits. Na het korte NOS-nieuws zijn we er. Tot zo. De nieuwe NS Business Card is een echte alles-in-een reisoplossing. Met één kaart kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van trein, tram, bus, metro, OV-fiets, Green Wheels.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 de politie begint vanavond in Limburg een nieuwe zoektocht... naar de twee jongens uit Zeis die sinds maandag worden vermist. Het gebeurt naar aanleiding van een tip. De vader van de kinderen werd gisteren gevonden in het bos bij Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd. De Curaçaose politicus Helmin Wils, die zondag werd vermoord... had een voorgevoel dat hij om het leven zou worden gebracht. Afgelopen vrijdag zei hij in een radioprogramma... dat hij een grote zaak op het spoor was en dat het heel gevaarlijk zou worden.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 Het kabinet schrapt per 1 juli de wachtgeldregeling... voor gemeenteraadsleden en leden van provinciale staten. Alleen zittende raads- en statenleden hebben nog recht op wachtgeld... als ze na verkiezingen niet worden herkozen. Tijdens verkiezingen. He. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat de lokale... en provinciale politici voldoende tijd overhouden om te werken... naast die deeltijdfunctie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Nieuze Peter kuipers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 Ook laat de zon zich geregeld tussen de bewolking doorzien. De zuidwestenwind leemt in de loop van de dag toe naar kracht 4 boven land, kracht 5 aan de kust. Wel blijft het vrij koel cool met temperaturen van 14 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten. De komende dagen blijft het koel, cool, een graad of 15 en ook wat wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar vooral in het weekend gaat het vrij veel regenen. Ah, en weer bij het verkeersinformatie. We zitten nog altijd in een hele drukke avondspits. Voor een deel veroorzaakt door mensen die met helemaal gaan, maar voor een groot deel ook veroorzaakt door problemen vanwege de weekendafsluiting van de A27. De langste files komt u nog tegen op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en de Afrid Bunschoten 12 kilometer. Op de A2 eindhoven richting Utrecht tussen de Afgrid Sint-Michels Gestel en Salbommel 12. Een ongeluk op de A12 naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug staat 10 kilometer. Na het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en het ziet er naar uit dat dat tot half acht het geval zal zijn. De A13 staat vol, maar dan vanaf Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Iepenburg. Bij elkaar is dat ruim 14 kilometer. De A16, Rotterdam-Breda, 7 kilometer bij de randweg Doortrecht. En vanuit de Roosendaal op de A17 naar Doortrecht 7 kilometer bij het knooppunt Klaverpolder. Op de A20, hoek van 100 richting Gouda, 7 kilometer voor Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat daar een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En vanwege het feit dat de A27 vanuit Zuid naar Noord dicht is... moet veel verkeer omrijden en dat gebruikt de regio Den Bosch. Daardoor is de A59 compleet volgelopen. Zonzeel richting Den Bosch, 25 kilometer file tussen Waspik en knooppunt Empel. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. VVD moet voet bij stuk houden. Opgelet. Verkeer van rechts in de leukste avondspits van Nederland. We zijn er weer tot 7 uur. Bel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. Waar Asscher en Samsom hun rug recht houden. Afspraak is afspraak. Het illegale verbod van Groningen tot Den Haag door hun. Met verven worden verdedigd, komt de VVD vandaag totaal onverwachts... met de slappe zesde om toch de illegale afspraak weer ter discussie te stellen. Hoewel, onverwachts, met het draaien van de VVD... zou je inmiddels hele dorpen van elektriciteit kunnen voorzien. Het lijkt er bovendien verdacht veel op dat dit punt als wisselgeld wordt ingezet... voor de gekwelde staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. wiens politieke hardje in handen is van juist de Partij van de Arbeid. Ouderwetse handjeklap dus, we zijn ook niets anders gewend. De VVD hoeft de PvdA helemaal niet tegemoet te komen. Een half jaar geleden heeft het hele partijcongres van die partij nog ja gezegd tegen het regeerakkoord, inclusief de illegale kwestie. Wederom dus een blamage voor de VVD, maar ook voor de coalitie en het blazoen van Slans politiek. Ik zeg, de VVD moet nu haar poot absoluut stijf houden. Bel WNL 0800 1121. Ja, Samson wil eraan vasthouden, de VVD niet per se. Frans Wijsglas, die juichte toe, zegt hij op Twitter... En meestal gaan dan de kiezers echt uh, vertrekken bij de VVD. Inmiddels bent u welkom geheten in het theater van het argument. Tempel gaat omhoog. Dit is avondspits. Uw dosis uh, gezond verstand, opinie van WNL. De heer Wiegel hebben wij natuurlijk ook gebeld uh, om bij ons te reageren. Maar hij wil dit keer niet in de pot roeren. En dat zegt eigenlijk ook wel weer genoeg, lijkt me. U mag het orakel zijn, vanavond bij mij. Belt u maar 0800 1121. 0800 1121 of doe het met de Twitter... Hashtag eens of hashtag 1. 60% van de Nederlanders vindt dat illegaliteit wel strafbaar gesteld dient te worden. 33% vindt van niet. 43% van de Partij van de Arbeid kiezers is ook voor strafbaarheidsstelling. 50% niet. Maar er is nogal een groot verschil met de congres waar ik geloof 100%... ...tegen die strafbaarstelling was. We gaan eens kijken naar de vele bellers die binnenrollen. U kunt blijven bellen. U bent waarschijnlijk even komt u een gespreklijn tegen... ...maar uh, doet u dan over een paar minuutjes nog eens. Ik ga naar mijn eerste bellen met een veelzeggende naam Ruud Rood... ...uit Schraafendeel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u het maar, meneer Rood. Nou, ik ben het niet met u eens. Uh, illegaliteit, uh, strafbaar stellen van illegaliteit... ...is een, is een zinloze, uh, zinloze symboolpolitiek. Uh, Heeft uh, totaal geen waarde. Kijk, je kunt niet illegaal zijn op deze wereld. Je bent gewoon een mens en je hoort op deze wereld. Ja. En als je dus uh, op, op een bepaalde plek uh, uh, bent... waar je op dat moment volgens je documenten niet hoort te zijn... Nee. dan moet je dat op een andere manier oplossen. En ja. niet uh, om <coughs> mensen in, het geva in de gevangenis te zetten. Want volgens wat dan... Ja. Nee, dat, klinkt, dat klinkt mooi, maar mijn kinderen zingen dat ook achter in de auto. Uh, hallo wereld, de wereld is van iedereen. Het werkt niet echt, denk ik, op een, la een klein landje uh, qua uh, oppervlakte zoals Nederland. Dat merken wij toch ook wel aan de discussies dag in, dag uit met het probleem ja, van, uh, kijk, van toestroom. Wat, wat er gebeurt is, uh, mensen komen hier uh, zijn illegaal. Um, uh, maar de, de, wat, wat het probleem is, is dat ambassades niet meewerken. Gisteren was er een, iemand uit Cameroen, nou had ik toevallig zelf in vier jaar in Cameroen gewerkt. Volgens mij kun je daar ongelooflijk veilig en op een normale manier bivakeren. Dus iemand hoeft helemaal niet uh, uit weg uit dat land. Nee. En hij kan dus ook daar gewoon naartoe terug. Ja. Maar als die ambassades niet meewerken, dat moet je dat is op, een in, uh, op het internationale podium moet je dat oplossen. Verenigde Naties, laat die er zich eens over buigen. Ja. Maar niet strafbaar stellen in, wat landen. U dat in de landen omheen ja. lukt het dus ook Nog, niet. Nog even, wat denkt u dan dat het betekent als wij zouden zeggen... oh ja, illegaliteit is eigenlijk geen, geen, geen strafbaar feit, dat is, dat is maar gewoon... Een, dat lossen we wel weer op. Dat dat, wat dat voor aantrekkingskracht zou hebben op bijvoorbeeld wat, wat Afrikaanse uh, landen... Heel op zich heeft geen aantrekkingskracht. De, welvaart, de, de, de, de verschillen in welvaart in de wereld, die hebben aantrekkingskracht. De ja. Polen, die vertrekken inmiddels weer terug naar Polen. Uh, we hebben, vroeger hebben we Italianen gehad uh, in de jaren 60, in de jaren 50. Hadden we Italianen en Spanjaarden als, uh, als buitenlandse werknemers hier. Is iets niet meer, ze zijn weer terug naar die landen. Nou ja, Daarom dat is een droom. Dat daar nu ook weer even minder, maar ze komen wel weer. Uh, u ook dat een, ja, nee. Mensen trekken altijd naar, het, naar een plek toe waar het economisch... Uh, slim is om te wonen. En dat is, dat, is aan dat, de hand. Ja, dat is dus ook Nederland vooral. En ik denk helaas dat het nog wel zal, zal blijven. Meneer Rood, dank u zeer voor uw reactie 0811 21. U bent de volgende. Ik zeg de VVD moet voet bij stuk houden in zaken de illegale kwestie. Geen water bij de wijn doen uh, bij het uh, probleem. Laat het probleem lekker bij Samsung op het bordje liggen. Ik ga naar meneer Lambrecht van Hoei uit Bergen-op-Zoom. Goedenavond met Lambert van Hoei uit Bergen-op-Zoom. Bergen nou, ik, uh, ik ben het met de VVD het is al eens, want de mensen, het vertrouwen raakt. 90% van de, de, de kiezers in Nederland ja. die is het vertrouwen kwijtgeraakt in dit kabinet. En ik ga iets echt onthullen. Nou. Voor eind van het jaar gaan we met z'n allen in Nederland weer stemmen. Want dit kabinet, het einde is in zicht. Ja? Ja, dat is nieuws. Ja, dat is nieuws hier. Het, het, het nieuws wordt allemaal bij horen wordt allemaal gecontroleerd. Het is 90% negatief nieuws. Ze zeggen alleen de nieuwslezen wat ze mogen zeggen en niet wat ze moeten zeggen. Dus we worden door de regering uit Den Haag ja. de, voor 90% wordt alles gelogen. Dus wordt niet eerlijk gedaan tegen haar. De nee, economie nee. gaat om tweede helft van het jaar. Gaat het economisch beter in Nederland? Ja. Ga ik jou vertellen? Dit gaat wel gebeuren. We gaan voor het eind van het jaar weer stemmen. Het einde van dit kabinet is het. Meneer ja? Van Hooy, dank u voor dit nieuwsbericht. We zullen de, de Twitter zo openzetten. U zegt voor het einde van het jaar valt dit kabinet. Nou, ik, ik geloof dat er wel meer mensen inmiddels zover zijn om dat ook te kunnen voorspellen. Ton Wolfrat zegt Eerdmans. De VVD speelt al heel lang een verloren wedstrijd, zit er helemaal in de kramp. Dit lees ik voor van het tweede scherm, kunt u opkomen als u doet hashtag eens of hashtag oneens. Gila twittert eh, wel, dat zou dan precies het eerste punt zijn waarop de VVD stand houdt, maar nooit tegen de EU in. En Zwagemakers twittert mij, eh, illegaal is illegaal en dat is strafbaar en dat zou zo moeten zijn. Hashtag eens dus met mijn stelling, eh, de VVD moet voet bij stuk houden. Ik ga eens even naar Ralf uit Etteleur. Ralf, ah, goedenavond. Ah, Goedenavond, Nou, ik zit in, uh, in Hillegom vandaag, dus dat, uh, dat is een eindje verderop. Ja. Maar dat geeft niet. Ik, mijn mening blijft hetzelfde. Ik ben het roerend met je eens en ik, vooral die eerste meneer die, die zegt op zich waren dingen. Maar kijk, dan moet je zo reëel zijn als, als PvdA, dan moet je zeggen, geen mens op de wereld kan illegaal zijn. Ja. Maar dan moet je niet zeggen, illegaliteit is, is, is niet strafbaar. Want ja, wat ja, ja, ja. Dat is nou het ja. kernprobleem. Zeg dan ronduit. Goed dat, eh, dat geen mens illegaal kan zijn. Maar dan moet je niet zeggen: illegaliteit gaan we niet strafbaar stellen. Dan ben je helemaal verkeerd bezig. En ja. dat zijn ze toch aan het doen. En wat mij betreft is morgen het kabinet al naar huis hoor. Laten we dat vooropstellen. Dat ik vandaag had, het, dat voor mij ook al gemogen. Ja. was. Was jij een VVD-stemmer, Rolf? Dat was ik, ja. Dat is voorbij. Dat was ik. Ja, dat, dat ga je niet maar. nog een keer... Nee, want het lijkt, nee het ook... precies. Het lijkt een beetje het nieuwe zorgpremie-achtige debakeltje... dan te worden voor de VVD... als ze, als ze dit pad opgaan, lijkt mij... Nou, het is zo momenteel, ik denk dat ze bijna elke slag aan het verliezen zijn. En dan ben je de grootste partij geworden en dan laat je je door de Partij van de Arbeid laat je je volledig inpakken. Ik, ik begrijp echt niet hoe, hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dat, ik ook niet. Rolf, dat, dankjewel. Ja. Merci, hè. Okay. Tot, tot de volgende keer. Dank u zeer. Avondspits, bereikbaar 0800 1121. Ik ga naar Toon genen. Hij is voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedenavond, Toon. Goedenavond. De VVD zegt, we doen een handreiking aan de PvdA... want het is ons geen kabinetscrisis waard. Maar dat zou toch voor de PvdA toch ook gewoon niet moeten zijn? Oh nee, maar ik denk dat in die termen niemand er ook over spreekt. Het is nou, bij bijvoorbeeld, jou, jouw eigen staatssecretaris toch wel, mevrouw Kleinsma. Die zegt het gewoon, laat of het kabinet vallen of het congres. Nou, dan zeg ik, laat toch gewoon het congres vallen. Nou, zo zo zwart-wit zie ik het niet. Ik denk dat er ook een tussenweg mogelijk is. Je moet in ieder geval proberen dit probleem wat het voor de PvdA gewoon is... namelijk een maatregel die wij niet kunnen accepteren... de strafbarsteller van illegaliteit, van tafel uh, te krijgen. En ik denk dat niemand een kabinetscrisis erom wil. En ik vind het daarom ook goed dat de VVD uh, bereid is om te uh, spreken daarover. Jij vindt dat het congres dus gelijk moet krijgen... dat, dat Samson Hoeden ook dat punt uh, van tafel moet zien te krijgen... Nee, ik vind in ieder geval dat het geprobeerd moet worden. En dat is uh, uh, alleen maar zeggen van, nou, ik leg het naast me neer en uh, hier hou ik het bij. Mm. Uh, dat niet voldoende is. Het is echt nodig om een poging te wagen, dat gesprek met die VVD aan te gaan. En dan kijken we wat eruit komt. Ja, maar het grappige is dat, er, dat Samson, jullie toppers, Samson en Ascher, die zeggen eigenlijk gewoon helemaal niks met de VVD. Wij lossen dit zelf al op. En nou zegt de VVD, we willen erover praten. Dus het gekke, is dat jij nu eigenlijk, het gekke is dat het eigenlijk door, met name door de VVD nu op de, taf, op de tafel van de coalitie wordt gelegd. De PvdA wil dat helemaal niet. Nou, ik denk dat heel veel leden van de PvdA juist heel blij zijn met de handreiking van de VVD vandaag. Uh, en dat natuurlijk ook iedereen zich beseft dat we het niet gaat zijn voor niets. Uh, zullen krijgen dat de VVD iets terug zal vragen. Maar ik denk dat heel veel mensen juist in de PvdA... en ook als ik goed luister naar bijvoorbeeld de bijdrage van Ascher. Uh, zegt hij ook van, nee, we moeten gewoon kijken wat er gaat, uh, gaat gebeuren. En, uh, ja, maar die, nou, zeggen heel tonen, die zeggen heel duidelijk, afspraak is afspraak. Net als dat de VVD dat eigenlijk, dat de om de met de inkomensafhankelijke zorgpremie, maar daarnaast zegt de VVD ook, ja, sommige dingen slikken, maar die moet je accepteren. Dat zegt Samsom ook. Waarom, waarom accepteren de leden dat niet? Nou ja, alleen omdat uh, mensen dit gewoon een maatregel vinden die te ver gaat. Uh, het regeerakkoord is een aantal keer opengebroken. En wij vinden met z'n allen, als PvdA-leden, dat het op dit punt ook nog een keer uh, overgebroken moet worden. Ja. En dat we gaan kijken waar we dan komen. Maar dan hebben jullie met z'n allen flink zitten, pitten toen een half jaar geleden... dat het regeerakkoord gewoon massaal is, is uh, gesteund. Ja, maar je kan toch wel voor een regeerakkoord in zijn totaliteit zijn... en dan tegen een specifieke maatregel Nou, wat is dat nou? Wat is dat nou, Toon? Het dus alles of niets. Als het nou een regeerakkoord ja, maar, nou een keer geronderd was... dan was dat een soort geldig standpunt, maar aangezien het toch steeds maar Wat geronderd. is dat dan voor stemming? Er staat toch in het regeerakkoord heel duidelijk... illegaliteit wordt strafbaar ja, maar daar waren ook met toen mensen boos over. En je kan toch wel zeggen ja, wel. dat het regeerakkoord is op zich akkoord. Alleen deze maatregel zou heel mooi zijn als die oh. aan tafel ging. Maar het vreemd is wel dat 43% zelfs van jullie kiezers van de PvdA... helemaal niet tegen strafverstelling van illegaliteit zijn. Dat is nogal wat meer dan, die, dan dat linkse leden gebeuren daar bij jullie in het congres. Ja, maar bij de Weer is het wel zo dat uiteindelijk het, het congres uh, uh, het hoogste orgaan in de partij is. En daar is volgens mij bijna 100% gezegd... Gewoon, probeer deze maatregelen van uh, tafel te krijgen. Ja. En natuurlijk hoor, ik ben het op zich ermee eens... dat het niet de allerbelangrijkste maatregelen van het kabinet is... of de aller allerbelangrijkste problematiek die Nederland nu uh, kent. Maar het is wel een belangrijk onderwerp. Nee, het leeft heel veel. Het leeft ongelooflijk. Laatste vraag, Toon. Probeert de VVD hiermee, denk je, de huid van uh, Frans Wekers te redden? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk echt niet. Ik hoop vooral dat uh, politiek in Den Haag niet zo werkt... en dat geloof ik ook niet. Volgens mij ziet ja. de VVD gewoon dat het in de PvdA erg... Uh, ...moeilijk ligt en proberen ze te helpen. Nou, we moeten niet te naïef zijn, denk ik Toon, in de politiek van Den Haag... ...want we weten wel hoe dat spel ook gespeeld ook wordt. Ook niet te cynisch. Ook niet te cynisch. Toongene, dankjewel voor je reactie, voorzitter. Jonge Socialisten. En u kunt meedoen, hoor. Op Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Ik zeg, de VVD moet voet bij stuk houden. 0800-1121. Zometeen onze huisdocent Chris Alberts. Docent in de politieke wetenschap. Ik geef even naar Charlotte Wolf uit Enschede. Goedenavond. Avond. Moet je nou eens luisteren. Die hele discussie elke keer over dat, dat uh, asielbeleid... Hè, mm -hmm. dat zou eigenlijk helemaal niet nodig zijn... als er van begin af aan al tientallen jaren geleden... duidelijkheid gegeven was aan degene die asiel ja. komt aanvragen. En, en niet ja. procederen. Allemaal eens. niet. Want weet je, mm -hmm. het wordt op een gegeven moment tot illegale tijd verheven. Maar eigenlijk, de mensen zelf kunnen... de niets meer aan doen. Ik vind het ethisch gezien kun je dit helemaal niet strafbaar stellen. Maar laat het dan een goede les zijn in het vervolg. Duidelijkheid aan degene die asiel aanvraagt. Zeggen waar ze aan toe zijn. Ja, ja, dat willen we al zo lang. En dat is het probleem, er nooit meer. Nee, ik zeg ook maar goed. Maar weet, weet je het nou met me eens, Charlotte? Als iemand uitgeprocedeerd is door al die, die, die bruggen heen... Ja, is dan is tijd. iemand dat toch is een... een keer klaar. Dan moet hij toch weg. Ja. Dat... Eigenlijk is dat zo, dan moet hij weg. Maar ja. wat ik dus niet zo erg prettig uh, nee. vind... is dat je de mensen eigenlijk uh, straf, uh, straft. Dat, dat, kijk, je kunt wel nou, zeggen, je dat, maakt het kijk, Die zeggen... Ja. Ze, ja, ik begrijp het, maar ze zijn hier nou eenmaal. Ze hebben de kans gekregen om te procederen. Dus die rekken dat. Dat is menselijk. Nee, maar, ja, er is wel een verschil tussen blijven. rekken en, en uh, blijven terwijl je weg moet. Dat, dat noemen we dan illegaal. Toch? Precies, okay. maar wat ik, ja, daar heb je gelijk in. En ik vind ook dat de VVD eh, zich daar de rug recht moet houden. Ja. Dat is ook zo. Ja. Maar ik besef nogmaals, en ik denk dat je het met me eens bent... je moet eigenlijk zeggen, degene die komt aanvragen... binnen een paar weken, dat ja, kan niet. absoluut. Maar Duidelijk. dat zijn we het ook eens, Charlotte. Dankjewel, Charlotte Wolf. Oké, okay, ja. dag. Uit Enschede kwam je. Ik kom zo bij Chris Albers. Mark Westerdorp twittert... oneens, vreemdeling illegaliteit niet strafbaar stellen. Nu ook geen aanzuiging. Zeker geen vreemdelingen detentie. Je geeft dan maar een enkel band. Komt u mee aanzetten. Patrick Hogeboom zegt mij, Eerdmans, uh, schaduwgevecht voor de bühne. Boete voor illegale is nutteloos. Kunnen zogenaamd toch niet betalen. Um, Chris Albers, goedenavond. Goedenavond. Hoi, docent politieke communicatie hier bij de, aan de Erasmus. Ben je het met me eens, Chris? Uh, VVD moet ja, Ik is he, een beetje een ja. zinloze discussie, uh, Joost. Nou, dan hangen we weer op. Nou ja, het is, nou ja kijk, jij kan er niks aan doen, want kijk, oh. heel Nederland praat hier nu over, dus we moeten het hier over hebben. Maar kijk, die illegale zijn hier gewoon. Die aanzuigende werking is er ook. Ja. Dus in principe zijn die mensen, ja, ze zijn dan formeel niet illegaal, maar ze kunnen wel in de gevangenis gezet worden. Dus eigenlijk, dat gaat ook als het straks illegaal, als ze dan echt strafbaar zijn, gaat er helemaal niks in de praktijk veranderen. Dus voor die mensen verandert niks. Aan de situatie verandert niks. Nou, je... Dus ja, ik zou bijna zeggen... Als je, nou, je nou vindt, als je nou een VVD-stemmer bent... kun je beter zeggen van nou, laat de VVD dit maar toegeven. Dan kunnen ze misschien op een ander punt weer VVD-beleid... Ja, maar daar uh, gaat het dus, dus weer om van dat je dus de hele de, de emotie die zich uh, nu die ontspint... aan beide zijden overigens, Partij van de Arbeid en VVD, dat leeft heel zwaar. Heb je die reacties gezien op de telegraaf.nl bijvoorbeeld? Daar staan er ja, 300, ik heb er nog geen één bij gezien die niet zegt van VVD... Uh, Pluim, bravo. Het is alleen maar, dit was de laatste keer dat ik erop gestemd heb, enzovoort, enzovoort, slappe knieën. Het gaat denk ik niet de goede kant op voor Rutte, zo. Nee, met de VVD gaat het niet. Met de VVD gaat het om wel meer redenen niet goed. En dan is dit eigenlijk het minst belangrijke onderwerp. Ja, maar het, leeft, het leeft weer zo. Ze, ziek, ze zoeken net weer iets uit wat volgens mij zeer leeft binnen, bij de achterban. Ja, maar ja, weet je, je kunt dat ook relativeren. Je kunt ook denken van als het over twee weken... dan heeft Samson heeft dan nog een keer zijn hand over zijn hart gestreken... of de VVD heeft dat gedaan, dan zijn we het allemaal weer vergeten. Kijk, de essentie ja, is toch... Ja. Je, je, je gaat, die blijven hier zijn, dat blijft een probleem... Er zijn heel weinig mensen, waar ik het net over had... die vinden van illegaliteit bestaat niet en de wereld is van nee, de dat, allemaal Nee, maar dat kan zo zijn. Maar weet je waar het om gaat, Chris? Het gaat erom, ze gaan weer door de pomp. Dat heeft eigenlijk niet eens zoveel met inhoud te maken. Maar het, als je ook die reactie ziet... men zegt gewoon slappe knieën, ze draaien als windmolens door, door het leven. Ze kunnen hun ja, poot niet stijf houden. Doe dat nou een keer. Dat is wel zo, Joost. Dat is het dus is gewoon een mentaliteitskwestie. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar kijk, dan zou ik denken... ga dan eens nadenken over op welke punten zou de VVD niet moeten draaien... en voor welke punten zou de VVD echt moeten staan. Ja. En dan zou ik denken dat kiezers van de VVD vinden dat uh, bijvoorbeeld nou ja, de aanpak van de uitkeringen, ik noem maar wat... dat dat een veel belangrijker VVD-punt is dan dit. Want dit gaat namelijk in de praktijk, als dat wordt ingevoerd wat we van plan zijn... gaat het helemaal geen verschil maken. Dus nou, je, blijven... je, noemt al, je noemt al de aanzuigende werking, Christus. Volgens mij is dat al een punt tot over de grenzen... Dat dat bekend wordt van Nederland doet toch niet zo gek moeilijk over illegaliteit. Daar uh, hoef je toch niet echt bang voor te zijn als je blijft hangen nadat je eruit bent uh, ben nou, geprocedeerd. Ja, in. dit is volgens mij een beetje andersom. Ik bedoel, de mensen die vinden dat illegale uh, vertroebeld moeten worden, om maar even heel populair te zeggen. Ja, dan heeft het een aanzuigende werking. Maar Ik bedoel, het is heus niet zo dat Nederland op dit moment nou zo aardig is voor de illegale. Ik bedoel, we doen natuurlijk helemaal nou, niks goed, voor we mee, niet ja Nou goed, we weten niet. Je weet in ieder geval niet ja En dat lukt niet. Dus ja, ik bedoel, En dat blijft nou, natuurlijk in een nieuwe situatie ook zo. Oké, okay. Chris, we laten het even voor, voor nu hierbij. Dankjewel voor jouw reactie. Want we gaan nog even de bellers erbij trekken. Die zitten er goed op, moet ik zeggen, op onze lijnen. En op het tweede scherm loopt het ook nog steeds vol. Um, ik zeg even hallo tegen Frank Kampen uit Ramsdonskveer. Goedenavond. Hoi. Hey. Goedenavond, Joop. Frank. Ja, ik, ik vind het uh, eigenlijk een beetje jammer dat de discussie uh, over, over dit soort uh, mensen wordt, uh, wordt uh, gevoerd over, of alles niet de VVD slappe knieën heeft of niet. Ik vind het, uh, kijk, het, trouwens, als je hier uitgeprocedeerd bent, dan, dan moet je gewoon weg. Dat is gewoon heel simpel, wat ja. ben je voor uitgeprocedeerd? Maar ik denk het grote probleem wat er is in de ogen van de mensen is de behandeling van die gasten. En met name ook de mensen die dolgraag terug willen, maar die gewoon niet terug kunnen. Die geen papieren krijgen van hun eigen landen. Nee, die komen ze in detentie. Ja, dan komen ze ja, in, in vreemdelingen detentie. Die, ja, maar goed, krijg jij het recht geluld dat, dat, dat, dat, dat de staatssecretaris gevangenissen moet sluiten... en criminelen maar met een enkelbandje thuis zitten en dit soort mensen nog mensen? Nee, de goed. goed. Nou Je trek jij het heel breed. Het, ja, nee, dat, dat klopt. Dat, dat is ook niet denk, terrein. Dat is niet terrein. Stuur echt van die, van die stoere rechtse praat. Eh, om werk te creëren zetten we daar uitkeringen maar stop. Want dan gaan de mensen werken. Uh, mensen Om illegale tegen te gaan zetten we ze maar vast. Ja, maar, maar zo werkt het niet. Het probleem is er. En daar zul je op een fatsoenlijke manier mee om moeten gaan. En als je niet weg wil, ben ik helemaal met je eens klaar. Dan, bedoel, ja. hè? Dus, dat is heel ja. simpel. Okay. Maar het grote probleem is denk ik de mensen die niet kunnen. En die uh, denk ik heel veel sympathie van de met name van de PvdA stemmers hebben. Oké, okay. punt is genoteerd. Frank van Kampen, dankjewel. Ik ga naar Annemarie uit Bunnek. Goedenavond. Ja, Goedenavond met uh, Annemie Ummond. Ik wil eerst graag dat we het begrip illegaal definiëren. Daar vallen dus ook huishoudelijke hulpen om, onder. Die al jarenlang in Nederland tal van gezinnen voorzien ja. van uh, degelijke uh, huishoudelijke hulp. En ik vind dat wij uh, moeten inzien dat binnen alle politieke partijen... men uh, verplicht is om artikel 1 van onze grondwet te respecteren. Nee, maar eens. Allem zijn gelijk. Ja. ja, en dan moeten we dus... Maar dan zou je dus alle illegale... Ja, precies, dan ben je ja, dan of legaal mensen... of illegaal. Ja. Mensenrechten, dat staat centraal. En ja. Nederland wil ook graag... een internationaal sympathietje meeblazen... waar het gaat om uh, controlesystemen... Uh, op uh, politieke systemen die dictaturen zijn... zolang wij economische banden onderhouden met dictaturen... zoals China, zoals tal van staten in het Midden-Oosten... bijvoorbeeld ja. Saoedi-Arabië, op de Verenigde Arabische Republiek. We zagen een ja, dan aantal hebben we van geen deze scheeks... bij ons koninklijke uh, mm. machtswisseling... Ja. wij deze lieten ook aanwezig. Je bent doen er volop nee. allemaal mee. -Marie, dus wat, wat, wij, zijn verplicht, ja. wij zijn verplicht om dit thema... ...niet een onderdeel te laten zijn van politieke okay. koerhandel. Oké, dank je. Oh, maar, ja, ik moet er even punt zetten, want ik vind het leuk om velen aan de lijn te krijgen die nog bellen. Erik van der Boom uit Utrecht. Hallo. Erik. Ja, uh, ik werk ook zelf in het veld van de vreemdelingenbewaring... ...en ik heb het hier al jaren van nabij. En mijn punt is dat volgens mij de maatregel gewoon geen zin heeft. Dat aspect is, is voortdurend onderbelicht. Hm. Er wordt gesproken over het politieke spel wat nu op te wagen is... Maar als je teruggaat gewoon naar de kern. Heeft strafbaarstelling van illegaliteit zin? Gaan er daardoor mensen meer vertrekken? Of kiezen daardoor me, uh, meer mensen. Uh, of minder mensen om naar Nederland te komen? Dan denk ik dat het absoluut niet zo is. Waarom niet? Dat is toch totale onzin? Als je jezelf kan bedruipen via allerlei illegale manieren. Om, en dan om toch in Nederland te blijven. en loopt niets loopt boven het hoofd dat je in een detentie terecht kan komen. dan is dat toch, toch logisch dat je daarvoor eerder kiest. dan dat je, dat je vertrekt? Nou, mensen kunnen. Het strafbaar stellen of niet heeft geen, uh, geen gevolgen... voor de kans of je wel of niet in vreemdelingbewaring terechtkomt. Nou, ze, dus ze mogen er niet achteraan Europese... jagen, geloof ik. Dat was inderdaad het compromis wat ze hebben gesloten. Maar He, de... Er is een Europese terugkeerrichtlijn... waarin heel nauwkeurig beschreven is... wanneer de mensen wel of niet in bewaring gesteld mogen worden. Uh, als je het illegaal stelt, dan is dat, of als je het strafbaar maakt... dan is dat uh, een bestuursrechtelijke maatregel. Het is geen criminele daad ook niet volgens de nieuwe plannen. Je kunt mensen dus een boete opleggen. Je kunt ze ja. niet daarvoor zeg maar dus strafrecht te brengen. En je legt dus mensen een boete op. Je komt in de hele bureaucratische ja. rompslomp van, van een boete die niet geïnd kan worden. Net als ja bijvoorbeeld als u een parkeerbon krijgt. Er komt een deurwagen. Nou goed, er, er, wordt, er wordt in ieder geval actie op gezet. Ik moet gaan aftellen, uh, Erik. Want uh, het is interessant om met je door te praten. Maar wij moeten, moeten de uitzending gaan afronden. Dankjewel voor het inbellen. Het geldt ook voor Johan Robert Anderen die nog inbelden. We zijn er door met... Dit half uurtje stellingmakerij, het zit er weer op. Sermant zit het nog oneens, de VVD doet het niet voor niets. Ik ben zeer benieuwd wat de VVD als een ruilmiddel ingedacht heeft. Nou, ik denk dat dat bestaat in de persoon van de heer Frans Wekers. Wijnond zegt, Eerdmans eens, want te gek voor woorden... als de VVD weer bakcel moet gaan halen, principes. En VVD kun je bijna niet meer noemen in één zin. Nou, laten we het dan ook maar niet meer proberen. Dames en heren, ons duel voor vandaag zit er weer op. Straks gaat op deze zender het programma Kunststof verder. En daarin is de microfoon voor Petra Possel met als gast Nathalie Reiton. Volg ons op twitter.com slash avondspits U kunt vanavond op Twitter kijken ook op mijn account @eertmans. Of om de uitzending weer terug te luisteren van zojuist. Morgen ben ik er niet, dan wordt namelijk de KNVB-bekerfinale gespeeld in de Kuip tussen AZ en PSV. Mogen de beste winnen. Heel fijne avond, een mooie hemelvaartsdag en graag tot vrijdagavond half 7 hier op Radio 1. Opinieradio van WNL. Tot avondspits, tot vrijdag.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 Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Het v steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals... om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. v Investeert in vrede. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Dit is Radio 1.